Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het Radio 1-journaal Gerdy Verbeet, de oud-kamervoorzitter, over het kampioenschap debatteren. De finale vanavond voor jongeren. Eerst het NOS-journaal Jobboot.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 Hij kon pas na 2005 vervolgd worden. toen de Argentijnse Hoge Raad de Amnestiewet nietig verklaarde. Jorge Videla was 87 jaar. In de reactie op zijn overlijden, zei premier Rutte. over de doden niets dan goeds. maar over deze man valt weinig goeds te melden. Politie en justitie maken zich zorgen over het aantal minderjarige Nederlandse jihadstrijders in Syrië. Dat zegt de politie in een gesprek met Eén Vandaag en Omroep West. De politie vermoedt dat alleen al uit de regio Den Haag... negen minderjarigen zijn afgereisd naar de oorlog in Syrië... van wie de jongste 16 jaar oud is. Dat aantal zou nog kunnen groeien. De politie is inmiddels een groot onderzoek gestart... naar de ronselaars van deze jongeren... en roept iedereen op die iets weet over het ronselen zich te melden. Deel die informatie ook met anderen. Deel die informatie met ons, want dan kunnen wij er ook wat mee. Wij zijn met het onderzoek bezig, dus wij hebben al een stuk informatie. Wij kunnen nog meer informatie gebruiken.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 Nu is de herkomst van olijfolie vaak onduidelijk, omdat er niets op de fles staat. Restaurants mogen niet langer flessen gebruiken die opnieuw gevuld kunnen worden. Op de flessen olijfolie moet komen te staan waar de olie vandaan komt... en om welke kwaliteit het gaat. Restaurants die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen. Mark Cavendish blijft onverslaanbaar in Massaspurts. De Brit won de dertiende etappe van de Ronde van Italië. Het was zijn vierde ritzege in deze Giro... Gisteren won hij ook, dat was zijn honderdste profzegen. Lilian Vincenzo Nibali behoudt de roze leiderstrui. Het weer vanavond droog, maar vannacht en morgenochtend opnieuw regen. Morgenmiddag is het droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Ook zonde, zondag, tweede, eerste Pinksterdag, zonnige periode. En dan wordt het 17 tot 22 graden. Hoe is het met de files, Dennis? Mooi. Nou, daar zijn we voorlopig nog niet van af. Er staan er nog 70, 290 kilometer bij elkaar opgeteld. In Brabant en in Rotterdam trekken nu echt pittige buien over. En daardoor is het daar nog behoorlijk druk. Zo is het uh, niet best op de A58 in beide richtingen tussen Eindhoven en Tilburg. Bij Amsterdam valt het nog steeds reuze mee met de drukte. Dit zijn de meest opvallende zaken: de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen de knooppunten Ouderijn en Evedingen. 8 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. En dat geldt ook voor het ongeluk bij Bergen-op-Zoom op de A4 vanuit Antwerpen. Tussen de grensovergang en Bergen-op-Zoom-Zuid staat nog wel 10 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht op de A9 naar Alkmaar bij Beverwijk-Oost. Dat komt door een ongeluk 5 kilometer file vanaf het knooppunt Rotterpolderplein daardoor. A16 naar Breda tussen Hendrikido-Ambacht en de Moerdijkbrug 9 kilometer. En het is aansluiten op de A50 vanuit Arnhem naar Os, onder andere door een autobrand. Het staat tussen knooppunt Grijzoord en het knooppunt E-Wijk in totaal 13 kilometer.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 Acht minuten over zes. Er is wat onrust binnen de VVD over integriteit. Kan Jos van Rij, lijstduur worden in Roermond bij de gemeenteraadsverkiezingen... terwijl er een onderzoek naar hem loopt? Minister Kamp. De VVD is een integere partij die uit integere mensen bestaat. Zo meer hierover. Eerste dood van Jorge Fidela. Verantwoordelijk voor talloze verdwijningen en moorden in Argentinië... eind jaren 70, begin jaren 80. Hij is uh, overleden, 87-jarige leeftijd in zijn cel. Over de doden niets dan goed, normaal gesproken... reageerde onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. Maar over deze doden heb ik niet veel goeds te zeggen. En premier Rutte zei hem dat ook na. Latijns-Amerika-correspondent Kees Elebaas dat, dat waren hier de reacties. Uh, heb jij al opmerkelijke reacties in Argentinië gehoord? Nou ja, ondertussen is er een reactie van, uh, van de regering van, uh, uh, van president Christina de Kirchner. Haar woordvoerder die heeft gezegd um, dat het in ieder geval zo is dat Fidela um, gestorven is terwijl die veroordeeld is. Terwijl die voor de rechtbank is verschenen, diverse malen veroordeeld. Dat hij gevangen zat in een gewone uh, cel en dat hij een... een, een ja. ...verwerpelijk mens werd gevoerd door uh, het Argentijnse publiek. Dus uh, hij wilde maar zeggen, dat is in ieder geval bereikt... ...met de rechtsgang die er in de afgelopen jaren... ...tijdens het bewind van de Kirchner is uh, ingezet. En uh, Fidela is niet... ...Fidela is niet, wij zijn de verbinding met uh, Kees Elena kwijt. Kees, um, dat laatste hoorden wij niet. Uh, je hebt het over die rechtszaken. Hè? Uh, is alles wat hij op zijn geweten heeft... ook naar voren gekomen? Uh, tijdens zijn berechting? Tijdens het proces? Nee, helaas niet. Um, de, de, hij heeft wel uh, ondertussen... Uh, de, tegen allerlei uh, Spaanse kranten... bijvoorbeeld heeft hij uh, bekend... dat de militairen verantwoordelijk zijn... volgens hem voor tussen de 7 en de 8000 uh, verdwijningen. Maar um, ja... De, de speciale dingen daaromheen, of hoe dat gegaan is, dat, dat heeft, daar heeft hij weinig over bekendgemaakt. De militairen hebben ook onderling een zwijgplicht over wat er gebeurd is. En bij al die processen die er in de afgelopen jaren zijn geweest, en die er nog gaan komen, daarbij is steeds het probleem dat die militairen zwijgen. En ook, dat geldt ook eigenlijk voor, voor Videla. Um, dat zie je ook aan, uh, aan reacties vanuit de mensenrechtenkring. En er zijn veel mensen die zeggen, ja, hij neemt toch een hoop geheimen mee, zijn graf in, en we hadden nog graag Gehad dat hij uh, ja, nog verder berecht was. en dat hij nog, nog verder gegevens zou geven. over die verdwijningen en martelingen die hebben plaatsgevonden. Ja, want we hebben ook een fragment van hem. Hè. Uh, laten we even naar hem luisteren, Kees. is ja, Kan jij goed horen wat hij hier, wat hij hier doet? Nou ja, hij, hij heeft het over de, de, de oorlog die er gaande was... want hij noemt het natuurlijk zelf geen vuile oorlog... Hij heeft het altijd gezien als een oorlog tegen, tegen het linkse terrorisme. Uh, hij was bevreesd dat Argentinië overgenomen zou worden door de, door de communisten. Dat het zou gaan lijken op een, uh, op een land als, uh, als Cuba. En daarom hebben de militairen ingegrepen. En hij is daar altijd achter blijven staan. Hij vond het een rechtvaardige strijd. En het was wel een strijd tussen broeders, zoals hij uh, net zegt in dat uh, fragment. En uh, ja, dat, dat is dan verschrikkelijk en daar vallen slachtoffers. Maar het was noodzakelijk. En hij vindt dus ook nog steeds dat de militairen... of hij vond nog steeds, moet ik zeggen... dat de militairen dat het politieke gevangenen zijn. Hij, hij uh, heeft altijd gezegd dat ze vochten voor een rechtvaardige zaak... en dat ze Argentinië hebben behoed voor een, uh, voor een linkse dictatuur. Dus ja, van spijt was geen enkele sprake. Sterker nog, hij vond het een rechtvaardige strijd. En hij vond zelfs dat het karwei nog niet helemaal afgemaakt was. Want hij vond dat de, de Kirchners en de huidige president Kirchner dat hij uh, ja, een, een exponent waren van, van uh, die linkse beweging... waar zij altijd tegen hadden gevochten. Ja, en uh, zoals je zei, uh, nabestaanden vinden... dat hij de geheimen mee zijn graffen in heeft genomen, veel geheimen. Zijn er nog andere uh, mensen in leven van die tijd... die er mogelijk iets over nog zouden kunnen zeggen... zodat de vermiste personen alsnog teruggevonden kunnen worden? Ja, dat denk ik wel. Nou, in de eerste plaats zitten er natuurlijk honderden uh, militaire uh, hoge politiefunctionarissen... die zitten gevangen. Uh, die, die worden nog berecht en dat gaat gewoon door. Uh, zoals de Nobelprijswinnaar uh, Perez Esquivel heeft gezegd... Van, ja, we moeten geen, uh, geen vreugde laten merken over de dood van Videla. Maar het werk gaat gewoon door. De processen gaan door tegen de schuldigen. Uh, we gaan door met het, het vinden van de waarheid... en het, het, het vinden van, uh, van de slachtoffers, ook voor hun familieleden... Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel uh, Argentijnen die, uh, ja, om het maar zo te zeggen, een uh, enorm boter op hun hoofd hebben. Die hebben meegewerkt met die militaire dictatuur. Daar zijn er nog uh, duizenden van, uh, slachtoffers en, en daders. Kees Elebaas was dat. Dan de VVD. Die partij die worstelt met de persoon Jos van Rij... de in opspraak geraakte ex-wethouder van Roermond. Mogelijk wordt hij lijstduur bij de gemeenteraadsverkiezingen... volgend jaar in Roermond. Er is een VVD-congres aanstaande volgende week. Sommige leden bereiden een motie voor over deze kwestie. Marianne Propstra is VVD-statenlid in Zuid-Holland. Goedenavond. Ja, goedenavond, mevrouw Karassel. Ja, wat, wat dacht u toen u hoorde dat Jos van Rij mogelijk lijstduur wordt in Roermond? Nou, ik moet u zeggen dat ik eerlijk gezegd verbijsterd was. U vindt het niet kunnen? Ik vind het niet uh, kunnen, nee... Een politicus moet van onbesproken gedrag zijn. En als je uh, onderwerp bent van een strafrechtelijk onderzoek en dan niet uh, omdat je parkeerboetes niet hebt betaald, maar wegens corruptie, dan is dat een uh, ernstige aantijging en dan voldoe je niet aan het criterium dat je van onbesproken gedrag bent. En dan weet ik ook wel dat uh, iemand pas schuldig is als de rechter hem heeft veroordeeld, maar ik ben van mening dat voor een politicus de lat hoger moet liggen, dat er ook nog morele Zaken spelen. Meneer Roermond, staan ze vierkant achter hem? Dat blijkt hier wel uit. Wat vindt u? Moet het partijbestuur nu ingrijpen? Nou, dat vind ik eerlijk gezegd uh, wel. Uh, ik moet zeggen dat ik wel blij ben dat het partijbestuur nu uh, aanstaande zaterdag uh, met op het congres komt met. Uh, uh, integriteitsregels, Maar dat is natuurlijk maar één kant, want uh, dat zijn regels die voor de bestuurders gelden. Maar het hoofdbestuur zou maatregelen moeten treffen wat mij betreft. Ja, en bent u, bent u bezig met de motie daarvoor? Ja, wij zijn inderdaad bezig met de motie. En, en, en wat komt daar dan in te staan? Dat, uh, dat ze Roermond uh, het moeten verbieden dat Van Rij uh, lijstduur wordt? Uh, nou, wat, wat in zo'n motie uh, zou moeten staan naar ons gevoel, dat is dat uh, de heer Vanrij uh, geschorst moet worden, hangende het onderzoek. En uh, als die dan veroordeeld wordt, ja, dan zouden er natuurlijk nog zwaardere maatregelen moeten uh, getroffen worden, zoals het royeren. Maar uh, wat ons betreft moet hij nu geschorst worden, zodat hij geen politieke functie kan hebben. En heeft u al wat, wat, wat steun gevonden voor die motie? Ja, de, de, in het land uh, zijn er heel veel uh, partijgenoten ernstig verontrust, want het is natuurlijk een kwestie die primair in Roermond speelt, maar die een uitstraling heeft, een, een negatieve uitstraling op de hele partij en uh, onder die partijgenoten zijn veel mensen... die zelf ook een politieke functie hebben namens de partij... en die zijn graag bereid om uh, die motie te ondersteunen. Ja, want ik sprak eerder de burgemeester van Maastricht... de VVD'er ja. Onno Hoes, die had zitten... Je, je moet het eigenlijk in, in uh, Roermond laten... en tussen het partijbestuur en Roermond. Maar u, u, u wilt dus wel echt een actieve rol gaan spelen... om dat partijbestuur uh, ergens toe aan te zetten? Ja, uh, precies, want we hebben nu gezien... Uh, dat het hoofdbestuur momenteel niet zoveel uh, toegangs in handen heeft om uh, maatregelen te treffen. Want ze hebben een dringend advies gegeven aan Roermond om de heer Van Rijn niet op de kandidatenlijst op te nemen. Nou, dat advies dat heeft Roermond naast zich neergelegd. Dus wij willen in feite ook het hoofdbestuur ondersteunen om uh, uh, meer tools te hebben om die maatregelen te treffen. En daarvoor zullen de statuten veranderd moeten worden. En daarom uh, stuurt u aan op een uh, voorlopige schorsing van de heer Van Rij. Precies. Marianne Propscha, VVD-statenlid uh, uit Zuid-Holland. Dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Tot, goedenavond. Nog geen einde aan de avondspitsen, Dennis mooi. Nee, Nee, nee, nee. Voorlopig nog niet. Al gaat het wel langzaam de goede kant op. Er staat nog wel 250 kilometer file, maar we komen van dik 300. Um, op de, in de gebieden waar nu die zware buien overtrekken, dat is nu voornamelijk de regio Rotterdam, is het nog behoorlijk druk. Bij Amsterdam staan er nog steeds nauwelijks files. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch loopt het vast door een ongeluk eerder vanmiddag. Bij Nieuwegein staat het nog 5 kilometer. En op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide 7 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Hetzelfde geldt voor de A9 naar Alkmaar. Voor het knooppunt Velzen 4 kilometer. Ook hier zijn alle rijstroken dus weer vrij na een ongeluk. A16 naar Breda voor de Moedijkbrug 8. En door een uh, autobrand, onder andere door een autobrand... staat er 10 kilometer file op de A50 vanuit uh, Arnhem naar Os. Tussen knop het hoort en Knoppen het Ewijk. Op de A58 staat er een kapotte vrachtwagen uh, vanuit Breda naar Tilburg. Tussen Gils en Knoppen de paars 5 kilometer. De rechterrijstof is dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. U raden waar we het nu over gaan hebben. Het is uh, de week van Anouk met Beurts. Over een paar uur dan mag ze het podium weer op in Malmö, het Songfestivalpodium. Een repetitie vanavond, maar wel een belangrijke, want de vakjury uh, verdeelt dan de punten. De finale morgen is in twee helften verdeeld. Anouk heeft bij een loting de eerste helft getrokken. Um, dertiende moet ze. Verslaggever Martijn van der Zanden probeert uit te zoeken of dat een beetje gunstig is. Net zoals vanmiddag tijdens de repetitie moet Anouk dus tijdens de finale als dertiende het podium op. Dus even bij de aanwezige journalisten hier kijken of dat een gunstige plek is. Ach, geen idee. Ik denk dat het wel een belangrijke plek gaat zijn. Ik geloof niet dat, uh, uh, uh, dat je er sowieso geen pijl op kan trekken. Dat het niet uitmaakt op welke plek je staat. Ja, ja, nee, daar heb ik echt wat aan. Want... Waarom zou het een goede plek zijn? Omdat het een in ieder geval zorgvuldig gekozen plek is uh, geweest. Uh, dit jaar gaan ze voor het eerst dus, uh, hebben ze alle acts uh, gerangschikt en gepositioneerd. Uh, dat is gewoon voor tv gedaan om de afwisseling uh, uh, erin te houden. En um, het schijnt, en dat is dus het gerucht, want officieel mogen we dat nog niet weten, um, dat Anouk het zo goed heeft gedaan in de finale, dat zij um, dus daarin een toppositie um, heeft uh, gekregen. En op basis daarvan is misschien wel die plek um, uh, gekomen. Hoe verder achteraan, uh, hoe beter het is, uh, uh, met name voor de kijkcijfers, want die groeien naar het einde toe, omdat iedereen toch vooral... De, uh, de jurering al zien. Dus het uh, wordt vaak later uh, ingeschakeld. Voor ons zit Armenië, na ons zit Roemenië. Wat zegt dat? Armenië is een beetje saai, een saai roknummertje. Uh, dus dat is dus gunstig, want dan haalt iedereen opgelucht adem, uh, want Anu komt eraan. Maar daarna komt de Castraat uit Roemenië en die kan heel veel aandacht uh, daarna wegzuigen. Dat we voor Roemenië zitten ja Dan hoop ik wel dat we wel iets langer in de herinnering blijven hangen. Ja, absoluut. Dat de mensen denken, geef ons een noek maar. Ja, precies. Ja, ja. En als dat ze dat bijblijft. Ja. Anouk Beurt, Martijn van de Zanden, is daar vandaag en morgen nog volop mee bezig. Dan gaan we naar het rugby, want daar is verslaggever Marcel Bril mee bezig. Het rugby-toernooi World Series Sevens. De Nederlandse dames begonnen daaraan met hoge verwachtingen, Marcel. Alleen hoorden we jou een uur geleden vertellen dat zij verloren hebben van Nieuw-Zeeland. Is dat een teleurstelling? Ja. Ja, dat is toch wel een teleurstelling. Want Nederland staat op dit moment, nou ja, als je uh, de wereldranglijst erbij pakt, op de zesde plek zo ongeveer. Nou, en die plek, uh, die gaan ze in ieder geval dit toernooi niet halen. Morgen heb ik begrepen, maar ik ben geen deskundige. Wordt er nog wel gespeeld? Maar dat gaat om de plek vanaf, plek negen, als ik het uh, begrepen heb. Dus ja, uh, dat is natuurlijk wel teleurstellend voor het uh, Nederlandse damesteam. Ja, want deze tak van rugby is in 2016 voor het eerst Olympisch. De dames willen graag naar Brazilië. Hoe is het dan nu met die Olympische ambities van het team? Nou, die ambities die zijn volgens mij enorm de Olympische ambities voor 2016. Elke van Meer en Tessel van Dongen zitten in dat Nederlandse team. Tessel, om maar even met jou te beginnen. Ja, toch? Olympische Spelen, daar gaat het toch om? Daar gaat het zeker om. We hebben nog uh, drie jaar te gaan. Er zijn heel veel ja, momenten tussendoor waar we ook zeker voor gaan. Maar ons einddoel, de Olympische Spelen, staat op uh, hoog op onze agenda. Ook okay, hoe gaan jullie dat uh, proberen te bereiken? Nou, we gaan daar natuurlijk naartoe werken. Een kleine stapjes. Zijn uh, doen we doen natuurlijk mee met de wereldseries. En we proberen daar steeds beter te presteren. En dan uiteindelijk uh, een mooie medaille halen op de Olympische Spelen. Even voor de duidelijkheid. Jullie zijn nu vol professioneel bezig met jullie sporten. Ja, klopt. Uh, wij trainen vijf dagen per week, zijn we aanwezig op de bond en trainen we. Uh, we hebben vijftien speelsters met A-status, uh, dus die kunnen gewoon fulltime zich richten op rugby, waardoor we ja, zo goed mogelijk uh, kunnen presteren. Ik keek vanmiddag naar het toernooi en zag dat jullie goed speelden, maar andere teams spelen ook goed. Hoe groot is de concurrentie? Ja, de concurrentie wordt steeds groter. Kijk, wij werken hard aan de toekomst, maar wij zijn natuurlijk niet de enige. Ja, want wie wil niet naar de Olympische Spelen? Precies, daarom. Dus ja, het niveau uh, komt steeds dichter bij elkaar te liggen. Maar dat maakt het ook alweer spannender. Kun je het je al voorstellen, op de grote Olympische Spelen staan? Nou, euh, nog niet echt eigenlijk. Ik bedoel, het is zo'n ongelofelijke droom, nog steeds eigenlijk. En, Eigenlijk moet je daar ook niet te veel over na gaan denken, want je, ja, ja, er zijn nog zoveel dingen te doen en er moeten nog zoveel dingen doen voordat we daar überhaupt staan. Dus uh, daar moet je ook niet elke dag mee wakker worden, maar je mag af en toe wel beseffen hoe cool het is dat je, dat je daar naartoe werkt en hoe groot de kans is dat we daar staan. En nu heb ik begrepen dat het niet alleen de ambitie is om op die Olympische Spelen te komen, maar jullie willen ook een medaille halen. Ja, dat zou helemaal uh, geweldig zijn natuurlijk. Nou, ik denk dat iedere sport daarvoor gaat. Maar het eerste doel is natuurlijk om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, dat lijkt me nog wel een hele klus, want ja, laat ik dan toch maar kritisch zijn. Als je nu bij dit toernooi niet bij de eerste acht komt, dan is het nog wel een lange weg te gaan. Hè? Nou, op dit toernooi is wel echt de wereldtop aanwezig. Ja, dat is bij de Olympische Spelen ook, vermoed ik, hè? Ja, dat is zeker waar. Maar, weet je, wat ik al zei, er is nog drie jaar te gaan. En dit, kijk, wij hebben vandaag dan, ja, inderdaad re redelijk teleurstellend helaas, um, ja, gepresteerd. Maar dit is wel een momentopname. En we staan in de top 6. En zoals Elk al zei, de wereldtop zit heel dicht op elkaar. En die, de, de gaten worden steeds kleiner tussen nummer 1 en nummer 8. Dus, ja, de, weet je, je kan elke wedstrijd winnen. En de wedstrijd duurt twee keer zeven minuten. Dus gewoon heel Heel, elke keer weer heel spannend. Ja, als ik uh, jullie in de ogen kijk, dan, dan brandt die olympische uh, gedachte die brandt er echt op. Uh, dus uh, dat, uh, dat zit wel goed met die ambitie in ieder geval. Succes de komende okay. tijd. Dankjewel. Dankjewel. Marcel Bril was dat. Wie wordt de jonge debatkampioen van Nederland? Vanavond is dat te zien in een televisieprogramma... Het Jongerenlagerhuis. De beste jonge debaters van Nederland gaan elkaar te lijf in de finale van het Jongerenlagerhuis. lagerhuis. Ze zijn klaargestoomd door hun topcoaches. Dominique van der Heijden, Alexander Pechtold, Jack de Vries en Jesse Klaver. Zeker. En even heeft er nog geen één reden genoemd dat er nou concreet voor zorgt dat ik een baan heb. Dan krijg je een hoopje klootzakken die gewoon seks kunnen hebben waar ze willen en er gewoon weer vandoor kunnen gaan. Ja, onderbreek me niet alsjeblieft, dankjewel. Met in de jury Gerdy Verbeet, Johan Fretz en Eva Jinek. Ik heb nooit geweten dat draaien zo mooi kan zijn. En dat zijn Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter, nu jurylid van het Jongeren Lagerhuis. Goedenavond, mevrouw Verbeet. Goedenavond. Ja, wat bedoelt u daarmee? Nooit geweten dat draaien zo mooi kan zijn? <lacht> nou, het leuke was dat uh, de teams kregen de opdracht om dus halverwege een uh, betoog moesten ze van positie veranderen. Dus een stelling die ze eerst hadden verdedigd moesten ze onmerkbaar laten overgaan in aanvallen. En dat deden ze zo mooi, dat ik, vandaar dat ik zei... ik heb nooit gezien, ik hou eigenlijk niet van draaien... maar dit draaien deden ze zo mooi. En u heeft heel wat draaien gezien natuurlijk tijdens uw loopbaan. U zegt het. Oh, ik zeg het. <laughs> He, heeft u talenten gezien die het later goed zouden, zouden doen in de Tweede Kamer? Ja, dat heb ik zelfs ook, denk ik zal het in de uitzending overkomen, gezegd tegen degene die uh, het, een, het, het houden van de toespraak won. Uh, dat was ook een van de opdrachten, dat ik, uh, dat ik dacht dat uh, deze persoon vanwege de overtuigingskracht ook uh, uh, heel goed uh, een, een volkstegenwoordiger zou kunnen zijn. En wat, wat, wat vond u van het niveau van de jongeren? Heel hoog buiten gewoon hoog. Het was natuurlijk ook wel de finale van uh, scholen die allemaal uh, aan allerlei uh, wedstrijden al hadden meegedaan. Dus ze hadden al heel wat voorrondes uh, achter zich. En um, ze hadden zich buiten gewoon goed voorbereid. En wat ik ook heel belangrijk vond, waar we ook echt op gelet hebben, dat ze uh, uh, zeg maar, treintjes maakten, noem je dat bij het wielrennen. Hè? Dus dat, dat ze mekaar's argumenten goed opvolgden. En dat is iets bijvoorbeeld wat bij het vragenuur absoluut uh, uh, speelt. Dan moet je mekaar's vragen kunnen opvolgen. Ja, en daar stellen en, ze heel vaak ook wel dezelfde vragen, of mag ik dat niet zeggen? Nee, dat, dat vind ik zeker sinds dat nieuwe uh, vorm van het vragen is ingevoerd, vind ik dat minder het geval. Dat was vroeger wel, omdat iedereen dan toch zo'n duikend zakje wil doen. Nu, nu moet men kiezen op welke vragen men doorvraagt. Hè, en, nou, mag en, maar... Ja, en maar anders, anders schrijpt de voorzitter in. En anders schrijpt de voorzitter in. Dat hoop ik, ja. Ja, <laughs> Als het ja, ja. U deed dat wel in ieder geval. <laughs> ja. We hoorden net ook dat de scholieren zijn uh, gecoacht door Pechtold... Jesse Klaver van ja. GroenLinks, Dominique van ja. Heijden van de NOS, Jack de Vries, die kennen we natuurlijk nog van uh, het CDA. Ziet, ja. Zag u daar iets van terug dat u dacht. Hey. Ja, ja, ja, ja, ja, dat kan je heel goed zien. Dat moet men vanavond ook maar zien. Vooral in dat debatje met uh, Tom Heert. Uh, die, die het echt uh, aan de aan het vuur aan de schenen uh, gelegd kreeg, dat men echt ook en mooie uh, politieke uh, uh, trucs gebruikt. En dat hoort er ook bij. Hè. Je moet op een gegeven moment iemand ook wel een beetje klem kunnen rijden. En dat werd buitengewoon vaardig gedaan. Ja, dat is de FNV-voorzitter met, met wie ze moeten ja. debatteren. Ja. Zeg, en, de, en de winnaar, koppelt u hem ook gelijk al aan een partij of haar? Ik weet niet of die jongen of een meisje was. Dat zullen we vanavond nee, zien. Nee, ik maar... ook niet zeggen. Nee, nee, snap ik. Maar is die gelijk aan een partij te koppelen? Of zegt u uh, allemaal bellen? Nee, dat moet u, moeten ze echt allemaal bellen. want die jongelui hebben dus de de, de posities die ze moeten innemen, meegekregen. Dus je kunt alleen maar hun vaardigheden beoordelen... maar gelukkig niet op deze leeftijd waar ze politiek staan. Een, nee. enkeling, een enkeling was van bekend uh, waar die, uh, omdat hij politiek actief was in een, in een partij... Uh, werd het ook erbij gezegd, maar van de meesten weet je dat niet. En dat hoeft, vind ik ook nog niet. Nee, goed. Vanavond uh, kijken het jongere lager Dank u wel, Geertie van Verbeet. Graag gedaan. Goedenavond. En dan goedenavond. gaan we naar uh, iemand die uh, te debatteren ook kan. Joost de Eerdmans, goedenavond. Ja, goedenavond Lucelle. Waar ga jij voor debatteren straks in avondspit. avondspits? Nou, iets heel anders, maar goed, het zal wel een pittig debat uh, kunnen worden. Kijk, het is vrijdagavond, dat is een mooie avond om uit te gaan. We gaan ik ga zelf ook een borreltje drinken. Um, zelfs met dit weer, maar in Rotterdam gebeurt dat ook, graag en vaak. Alleen, daar steeg het aantal klachten over discriminatie aan de deur. Nogal, vooral Marokkanen, Turken en Antillianen die klagen het meeste... Maar mijn punt is, is het wel discriminatie aan die deur? Of houdt de horecaondernemer gewoon liever probleemzoekers buiten de deur? En heeft dat helemaal niks met herkomst of ras te maken? Maar gewoon met probleemzoekers die ze niet binnen willen hebben? Daarover gaat het, Luzella, in in Avondspit, straks. Deze discussie na het nieuws. Mijn stelling, deurbeleid horeca is geen discriminatie, maar gezond verstand. Dat zeg ik. Ga met mij in het debat. U kunt reageren op 0800 21, of doe het via uw tweet. Dat kan op hashtag eens, hashtag oneens. Ik hoop je te horen, zeker als u graag in de horeca komt of daar werkt. Wees welkom in Avondspits. We zijn er, na het nieuws. Tot zo. Cinema. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5 Monden. Kijk naar bekroonde films met Nederlandse ondertiteling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 Het NOS-journaal. In de gevangenis even buiten Buenos Aires is Jorge Videla overleden. U hebt er veel al over gehoord in het Radio 1-journaal. Hij zat daar een levenslange straf uit voor misdaden tegen de menselijkheid. Videla regeerde Argentinië met harde hand in de jaren 70 en 80... en was verantwoordelijk voor talloze verdwijningen en moorden. Jorge Videla was 87 jaar. Bij geweld tegen soenieten in Irak zijn vandaag 47 doden gevallen. Een dubbele bomaanslag in Bagdad maakte de meeste slachtoffers...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 In het zuiden en zuidwesten van het land regent het nu. Het wordt vanavond eventjes droog, maar later vannacht dan gaat het toch opnieuw regenen. En plaatsen kan er veel regen vallen. In totaal is zo'n 20 mm heel goed mogelijk. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. En morgen trekt diezelfde regenzone langzaam weg naar het noordwesten. Maar het duurt tot ver in de middag voor de regen ook de wadden verlaat. In het zuiden begint de dag al droog en vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Morgenmiddag kan in het zuiden ook de zon eventjes doorbreken. Het wordt 13 graden in het noordwesten tot 17 in het zuidoosten. De wind waait morgen uit het zuidwesten. Is landinwaarts zwak tot matig. In het gebied staat vooral s ochtends een vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 5. En zondag ziet het weer er een stuk beter uit. De wind die waait dan uit het noordoosten. De zon gaat schijnen en het wordt 15 tot 22 graden. In het zuiden kunnen dan overigens wel wolkenvelden voorkomen. Maandag is nog lastig in te schatten. Er ligt dan een regengebied in de buurt of over Nederland. Misschien blijft dat wel boven Duitsland liggen. En na het Pinksterweekend blijft het wisselvallig. ANWB verkeersinformatie. Uh, er staat nu 180 kilometer file nog. Uh, het gaat langzaam de goede kant op met die hele drukke spits. Maar 180 kilometer, dat is nog steeds drie keer zoveel als gebruikelijk. Door de regen is het uh, vooral druk in Brabant en rondom Rotterdam. Dit zijn even de opvallende files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Blarikum 4 kilometer. Daar staat een kapotte auto. Erg onhandig. Twee rijstroken zijn er dicht. De A4 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Bij het knoppert Marquisaat 5 kilometer. Door een ongeluk hier is de weg weer A16 naar Breda voor de Moerdijkbrug 8. En ook 8 kilometer op de A27 naar Breda tussen Noordeloos en Gorkum. A50 vanuit Arnhem naar Os voor het knooppunt Ewijk 9 kilometer. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Gilze en het knooppunt De Baars bij Tilburg. 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterij is dicht. Ook de A58, maar dan vanuit Eindhoven naar Tilburg. Tussen het knooppunt Baterdorp en Moergestel 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Deurbeleid, horeca is geen discriminatie, maar gezond verstand. Het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Hier is Avondspits verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800-1121. Goedenavond. In 2012 ging 77 van alle klachten in de Rotterdamse horeca... over discriminatie aan de deur. Het merendeel van deze klagers zijn Marokkanen... maar ook Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren... voelden zich in het uitgaansleven regelmatig gediscrimineerd. Mijn indruk is dat het zeker wel als discriminatie zal overkomen... maar dat dit het niet is. Punt 1. Waarom zouden portiers mensen aan de deur willen weigeren? Hoe voller de tent, hoe beter. Punt 2. Portiers houden niet van gedoe, zoals vechtpartijtjes en naar. Gedrag, dat kost ze klanten. Punt 3. Portiers weigeren altijd mannen, nooit vrouwen. Nederlandse of Marokkaanse meisjes, Antilliaanse, Turkse dames, ze komen zonder problemen binnen. Kortom, ras of herkomst doen er niet toe. Horecaondernemers willen een gezellige, drukke avond in hun zaak. Dat is hun belang. Worden er fouten aan de deur gemaakt? Absoluut. Het blijven inschattingen. Maar met discriminatie heeft het niets te maken. Portiers hebben geen hekel aan buitenlanders, maar aan sfeerverpersters. Of ze nu blank of zwart zijn. Deurbeleid horeca is dus geen discriminatie, maar gezond verstand. Bel WNO. 0800 -121. Ja, luisteraars, welkom bij Onderberg FM. Het half uurtje stellingmakerij is begonnen. U kunt tot 7 uur mij bereiken op 0800 -121. Ik zit hier achter de microfoon te wachten op uw reactie. Deurbeleid Horeca is geen discriminatie, maar gezond verstand. We hebben een ondernemer uit Rotterdam bereid gevonden... om zijn licht hierover te laten schijnen over deze kwestie. En natuurlijk ook Margeet Manso van het panel Deurbeleid Rotterdam... dat met de cijfers kwam deze week. Die hebben we ook in de uitzending. Vrijdagavond, een uitgaansavond. Hoe kijkt u er tegenaan? Het deurbeleid van de horeca. Um, we gaan eens kijken op Twitter. Het tweede scherm kan nogal wel wat tweets van u gebruiken. Hashtag eens of hashtag oneens. Dan komt u binnen. Um, doe dat, dan lees ik ze voor. Ingrid zegt mij eens. Een eigenaar mag zelf bepalen wie in zijn tent komt. Dat doe je thuis toch ook? Je laat de zaak niet verpressen door ongewenste gasten. En um, Ronnie Driessen twittert mij avondspits. Dat zou waar kunnen zijn, maar zorg er dan wel voor dat er heren aan de deur staan en geen uitschot. De lijn lopen helemaal vol en dat is goed om te, om te zien. En ik ga ze horen, dat is de eerste, meneer Giorgio uit Maastricht. Goedenavond. Ja, hi, Goedemiddag. Dag. Of avond. Ja, avond dus We zijn in de avond beland, de avondspitsen. Ja, hoe maakt u het? Nou, bij mij gaat het goed, hoe gaat het bij u? Ja, bij mij gaat het ook prima. Hey, ik wil even inhaken op dit onderwerp, ik vind het hartstikke interessant. Ja. Uh, weet je wat het hele probleem is, uh, meneer uh, Joost? Ik uh, lijk zelf een beetje op een Marokkaan. Ik ben zelf Griek. En het komt, heel het komt regelmatig voor... dat ik in Rotterdam op stap ga. Bijvoorbeeld in de Thalia Lounge of uh, andere tenten. En dan vaak ik voor de deur en word ik geweigerd. Ja. Vervolgens vertel ik die portier een kwestie van... Uh, ik ben een Griek. Kijk maar naar mijn legitimatiebewijs. Ik ben geen Marokkaan. Waarop bijna altijd die portier zegt... oké, okay, nou kom maar binnen. Ja, we willen liever niet dat soort uitschot binnen hebben. Dat zegt hij mm. tegen me tussen het neus en lippen door. Ik ga dan naar binnen... Maar wel met een gemengd gevoel van, in wat voor land leven we eigenlijk? Ja, ja dat is toch verschrikkelijk? Nee, maar kijk, kijk gaat, ik, ja, ik, snap, nee, maar ik snap ook wel waarom u deze stelling uh, inneemt. Ja. En waarom u ook, uh, voor, uh, waarom u ook uh, voor bent. Want iedereen weet dat u xenofobe trekjes heeft... en ja. een gruwelijke hekel heeft aan Marokkanen. Dat weet nou, iedereen. Je bent, je bent weer door de mand gevallen, dit keer uit Maastricht... maar ik denk dat we Nando aan de lijn hebben. Het geeft niks, Nando. Het is altijd zo vreemd dat jij komt met een redelijk normaal opgebouwd betoog. Vind ik echt. En dan kom je weer dat je mij een, een xenofoob noemt... Uh, en een, met een, een hekel aan dit en mijn zus en zo. Ja? Ik, ik heb daar goed onderbouwde argumenten voor, meneer. Nou ja, laat, eerst, laten we die maar eens wisselen. U bent de eerste, bent u lid geweest van de LPS, van de kale relnicht in ja. Vervolgens heeft u zich vaak heel negatief uitgelaten over Marokkanen en over Turken. Nou. En ook over de islam. Mag u, en u, mag u mij aantonen, dat is mij, Nando, dat heb je bij mij nog nooit gedaan, dat aantonen. Nou, dus, voor de uh, uitzending ga ik eerst even een paar uitspraken ja. van u op tape zetten. En die laat ik vervolgens in de uitzending horen. Nou, ik, ik zou zeggen, sturen ze. Maar laten we het hierbij laten, want helaas kan ik nooit een normale discussie voeren, blijkbaar, behalve tot dat het punt dat je mij een, een xenofoom noemt. Dus dan stoppen we ermee, Nando. Ik vind het jammer, maar eh, het, het, het is niet anders. Michel Philips zegt oneens, dit heeft niets te maken met een gezond verstand. Ik eh, ga naar mijn tweede beller. Eh, hopelijk is het wel dezelfde als die op scherm staat, namelijk Gerard uit Rotterdam. Ja, goedenavond, Joost. Joost, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben in een situatie geweest, ik ben een blanke man van 60. Dan ben ik aan de deur geweigerd. Als ik er later over na dat was gewoon gezond verstand. Wij zijn toen vroeger, toen ik nog met Feyenoord uitreisde... waren wij netjes gekleed in Engeland, wilden wij een discotheek in. Ja. En toen zijn wij daar geweigerd. En dat vonden wij op dat moment niet leuk. Nee. Maar als je daar later over gaat nadenken, Joost... hebt die man daar aan de deur een juiste beslissing genomen. Want wij hadden geen sjaals om en niks, uh, geen vlaggen bij ons... maar die portieken natuurlijk aan het accent horen dat je niet van de plaatselijke... Uh, bevolking ben. En toen heeft hij ons geweigerd. En welk... als je daar later ja. over gaat nadenken, is dat gewoon een goede beslissing geweest. Gerard, hoop uit de weg gegaan. op welke grond? Wat zei hij tegen jullie, partier? Uh, die hoeft niks te zeggen in Engels, hè. Die kan okay. je gewoon, uh, gewoon weigeren. Hij je, je don't come in, that's it. Ja, het is een, ook nog eens een keer hun zaak, natuurlijk. Waar, waar, waarom... Maar goed, het punt is in Nederland dat er, dat er altijd geklaagd wordt over discriminatie als, als je als Marokkaan geweigerd wordt. En dat, dat is, is natuurlijk ook begrijpelijk dat, dat dat gezegd wordt. Want men voelt zich meteen gepakt. Je, je weigert mij omdat ik Marokkaan ben. Er is een inschatting denk ik van die portier om te kijken wie houdt mijn zaak rustig. En dat... ja, maar, nou, daar dat ben ik het helemaal mee eens. Dat is die portier. Ik geloof niet dat er... Maar, als je, ik ga nou niet meer zoveel uit. Maar je hebt toch ook... Uh... Eh, uh, uh, uh, uh, portieren. Nou, nou, wat, wat, wat is het dan? Wat, ja, wat, wat is dan de discriminatie? Goed punt, Gerard. We gaan verder, maar dankjewel voor, jou, uh, voor je instemming. Mart is zegt: helemaal eens met de stelling, maar soms draaft het door. Ik ben ooit in de kroeg geweigerd omdat ik te hetero zou zijn. Tja, zegt hij. Angelique uh, zegt: advocaat, ergens zich kapot aan de mentaliteit van sommige PSV'ers. En hij was niet de enige Maar dat op slaat, weet ik even niet. Maarten zegt, maar Eerdmans, het is te simpel. Zodra een individu niet beoordeeld wordt op zijn individuele gedrag... is het discriminatie. Um, ik ga naar heer, meneer Sjam uit Bergen-op-Zoom. Ja, goedenavond, hoi. Hallo. Joost, um, ik vind het een schande... hoe men in, in Nederland omgaat met, met dergelijke zaken. Uh, ik kom zelf uit, uh, uit Bergen-op-Zoom... En uh, als ik u een voorbeeld mag geven, ik ben laat in Rotterdam geweest. En dan krijg je te horen. Um, ja, het is een stukje huisregel. Ja. Dan stel ik letterlijk de vraag: van God, kunt u mij dan aantonen waar zijn de huisregels? Ja. Dus ik zou dan graag willen horen waar, op basis waarvan ik word geweigerd. Dus op basis van mijn uiterlijk. Ik zal u vertellen: ja. ik ben universitair, universitair opgeleid, ik ben zelfstandige. Maar kijk, ik kan onmogelijk oordelen waarom jij geweigerd bent. Het gaat mij om. Geloof je dat mijn uitgangspunt, dat ik zeg, dat de portiers niet per se willen discrimineren... maar vooral geen onrust willen in hun zaak, dat dat hun belang is? En niet om Marokkanen buiten de deur te houden. Ben je het daar nou mee eens of niet? Nee, nee, nee, Ik is niet meer bent er wel mee eens dat de ene Marokkaan de andere niet is. Dat ene... Nee, dat, nou ja, dat is het ook zo moeilijk natuurlijk. Dat is dus zo moeilijk. Ja, dat, dat ja, daarom zeg je je kan toch nooit op iemands uiterlijk, kun je, kun je uitgaan. Ik bedoel, op het, moment, op het moment als ze zich voordoet in een, in, een, in een discotheek, dan zijn die beveiligers ervoor toch om de orde de, de te handhaven. Absoluut. Waar, waar, staan mensen, waar, waar staan die mensen dan voor? Maar, maar wat er net gezegd wordt, je hebt ook Antilliaanse portiers, die weigeren ook Marokkanen. Je, meisjes komen gewoon binnen, dat heeft dus niks met afkomst te maken. Ja, maar goed, op het, algemeen, eh, het is in het algemeen feit dat ...dat vrouwen wat minder geweldda gewelddadig zijn als nou, mannen. Nou, daar heb je hem, ah. volgens mij. Nee, maar goed, daar ben ik mee duurend. Daar zijn we het toch snel eens. Nee, eens. Ja. Nee, maar goed, uh, ik vind gewoon, en, ja, het is verschrikkelijk om mee te maken... Oh. ...hoe er op wordt gegaan met mensen met een lichte huidskleur. Uh, ...op het moment dat ze voor z'n voren geweest staan. Het lijkt ja. en het is gewoon een vies spelletje. Het, het is gewoon, ik vind het gewoon discriminatie. Oké, okay, Jan, ik, ik laat het daarbij. 0800-1121, u doet mee aan dit uh, debat. Deurbeleid horeca is geen discriminatie, maar gezond verstand, zeg ik. Ik ga naar Zo. Zij is van het panel Deurbeleid Rotterdam. Goedenavond, Margreet. Goedenavond. Nou, de emoties patten al uh, in de eten uit elkaar um, in dit programma. Uh, dankzij ook jullie onderzoek. Uh, dat loog er niet om deze week. 77% van alle klachten in de Rotterdamse horeca gaan over discriminatie. Um, ja, dan zeg ik, het heeft niks met discriminatie te maken... Die, die, die, dat gedrag van de portiers, maar met... we willen geen ellende binnen hebben. Um, kan je daarmee uit de voet? Ik ga er gelijk vanuit dat uh, portiers die iemand weigeren... dat die in eerste instantie dat doen... omdat ze uh, het gezellig willen hebben in de zaak. He, dat ja. doe je voor je publiek en dat doe je voor je onderneming. Ja. Maar die meneer uit Berg op Zand die sloeg wel de spijker op zijn kop. Die zegt... Ik word geweigerd omdat ik dan... Er wordt tegen mij gezegd, u voldoet niet aan de huisregels. En waar zijn die huisregels? Hm. Nou, dat is de reden geweest, ruim tien jaar geleden, in 2002... voor uh, de horecaondernemers en voor de gemeente en voor de politie... om met elkaar een convenant aan te gaan en te zeggen... je moet goed professioneel personeel aan de deur hebben... Ja. en je moet heldere huisregels hebben... en die huisregels moeten ook bij de deur zichtbaar zijn. Goed punt. En dan kom je op wat wij zo mooi noemen, een transparant deurbeleid. Ja, maar maar en dat als betekent ik, ja? dat er in de huisregels kan staan u bent niet welkom als u uh, gekleed gaat in een trainingspak of op Grimpen. Dat is een hele heldere mededeling. Maar, maar lastiger wordt ja? als er tegen mensen wordt gezegd u komt er niet in, want u bent geen vaste klant. En heel veel van die klachten die bij ons binnenkomen, ja, gaan, gaan erover dat mensen op bierzond geweigerd zijn. Ja, maar mag ik één vraag mag geven? Want jij hebt dat convenant gesloten. Nou blijkt ook uit jullie onderzoek dat zelfs Hoor ik die zich hebben gehouden aan het convenant. Dus aan regels hebben. Daar wordt nog steeds heel veel over geklaagd. Dus ja. dan helpt het niet? Nou, het helpt niet. Kijk, waar, er wordt natuurlijk gewoon gewerkt door die portiers. En hoor ik aan ondernemers, want wij gaan met hen in gesprek. Het sowieso omdat het onze convenantpartners zijn, maar ook als je ziet dat er klachten zijn over een zaak, ga je met de ondernemer ja. in gesprek. En die zegt natuurlijk: Ik werk in Rotterdam. Wat dacht je nou? Hoezo kan ik discrimineren? Want de hele bevolking van Rotterdam is heel gemengd van afkomst. Ja. Mijn personeel is gemengd van afkomst. Ja. Maar je ziet desalniettemin, ondanks de goede bedoelingen. ...dat het toch fout kan gaan. En vaak is dat natuurlijk ook in de, in de drukte van de vrijdag of de zaterdagavond. Precies. Het, het gaat maar dan zeggen wij ja. dus opnieuw, ook tien jaar na de oprichting van, van het convenant en van het panel... ...je moet zorgen dat de professionaliteit goed is en je moet zorgen dat je regels helder zijn. Precies, maar goed. En als we bijvoorbeeld je... nog ja. even geven, we ja. hadden recentelijk een, uh, een, een, uh, een klacht van een groep van vijf en die mensen die komen bij een horecagelegenheid... en die worden geweigerd met de mededeling, u bent geen vast klant. Die mensen die zijn boos. Uh, die zijn uh, in ieder geval een generatie geleden van allochtone afkomst... en die denken ja. dat dat vanwege hun huidsplucht dan... In de huisregels van de zaak staat... groepen van meer dan drie personen worden, laat ik maar zeggen... na elf uur of iets dergelijks, niet meer toegelaten. Hm. Als die portier dus gewoon had gezegd, u bent met een groep van vijf had hij helemaal geen probleem. Was. Nee, precies, dat is een mooi voorbeeld. Maar goed, het gaat er mij om, het uitgangspunt is niet dat men wil discrimineren... van hier komen geen Marokkanen binnen. Het gaat erom van, wat is de inschatting? En die gaat af en toe fout. Ik denk dat je dat ja. aan jullie mee moet geven. Maar je bent, ik bedoel, de doorsnee portier in Rotterdam is geen racist. Dat ben jij met mij eens. Nou, ja, daar ga ik in ieder geval niet vanuit. uit. Nee, nee, precies. Oké. Okay. Maar Geet, we hebben vele andere bellers. Gaan we even erbij trekken. Dank je wel voor jouw toelichting vanuit het panel Deurbeleid Rotterdam. Maar Geet, man, zo hoort u. Uh, Zometeen komt ook Rita Verdonk binnen, begrijp ik, die een reactie wil geven. Peter Verbrugge zegt, eens, je ziet het ook in de goedkopere sportscholen... dat bepaalde types de boel gewoon verpesten. En Riem twittert op mijn stelling, Deurbeleid Horeca is geen discriminatie... maar gezond verstand, misgoed uitgevoerd ben ik het eens. Maar vaak is het wel discriminatie. Rita Verdonk, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Rita, jij, jij staat langs de weg en je wilde even reageren, begrijp ik? Uh, ja, dat klopt. Dus als je uh, een hoop lawaai hoort, dan is het de regen op een dak. Ja. Uh, maar uh, nee, ik, uh, uh, ik moest ineens denken aan uh, de tijd dat ik minister was. Toen heb ik daar ook het een en ander aan gedaan in jeugdbeleid. En toen ben ik met een uh, groep jongeren... zijn we met een bus naar een aantal grote disco's gegaan, midden in de nacht. En, uh, ja, en daar bleek uh, uh, eigenlijk... Uh, ja, wat jij beweert he, Joost, dat het uh, dubbele uit een kwestie is van uh, gezondheid... Als er te veel mensen van een bepaalde groep binnen zijn, nou dan uh, neemt een uh, portier uh, de beslissing om niet nog meer van die ja. mensen, uh, van dezelfde soort mensen binnen te halen. Wat het dan ook zijn, om te zorgen dat uh, ja, de, zaak de de, de, samenstelling van het publiek in evenwicht blijft. Ja, ja en je hebt natuurlijk ook altijd groepen, uh, maar goed, daar hoef je ook niks over te vertellen. Uh, ik ken genoeg mensen die uh, achter bar staan. En ja, als je een groepje uh, Marokkanen binnen hebt, dan moet je vooral niet te veel van binnen hebben. Want uh, ja, dan krijgen ze een grote mond en dan gaan ze iedereen uh, tot last zijn. Nou, Doe dat is de ja, ervaring. Ja, dat is de ervaring. Die, ja. die ze hebben. En dan zeg je dus ook het wordt overdreven, het wordt eigenlijk gestigmatiseerd, van wij worden gediscrimineerd. Maar in feite is het gewoon een kwestie van van normaal eigenlijk groeg beleid om te zorgen dat je de sfeer gewoon prettig houdt binnen. Oh, dat zou een nachtpartier voor belang kunnen hebben. Ja? Wat heeft die voor nee. belang? Wat heeft de bar-eigenaar voor belang? En Geld verdienen. Te, nou, En wie dat biertje koopt, maakt helemaal niet uit. Daarom. Maar het moet dan een prettig sfeer blijven. Nee, en wat er gezegd werd, ook achter de bar staan gewoon jonge Marokkanen... en er staan Antilliaanen aan de deur. Het is allemaal, ik word er ook een beetje moe van, die hele, die, die hele stigmatisering ervan. Van het licht aan de racisten aan de deur. Dus ik ben blij dat je dat even laat weten. Ook Rita Verdonk, dank je wel en rij voorzichtig. Ja, gedaan. Doe okay. ik. Ik ga weer absturen. aansturen. Aansturen. Dag Rita van Dag. Jos Kingma twittert oneens. Ruziezoekers moeten geweigerd worden. Helaas wordt het onterecht te vaak vanuitgaan dat een huidskleur een probleem oplevert. En Ron Loontjes zegt mij oneens. Ga je dan ook discrimineren op nationaliteit? Geen Belgen, geen Duitsers in de coffeeshops. En uh, dan zegt Urker mij eens. Want je bepaalt eigenlijk gewoon zelf wie je binnenlaat als portier. Deurbeleid ik, is geen discriminatie. Ik zeg goedenavond tegen Robert Willems. Robert. Goedenavond. Goedenavond, Rob. Jij bent horecaondernemer te Rotterdam en regiovoorzitter. Horeca Nederland voor uh, heel Rotterdam. Um, of namens Rotterdam, moet ik dan zeggen. Um, ja, de Rotterdamse horeca discrimineert, zegt men. Ja, dat, dat zegt men. Ik denk dat we in Rotterdam juist een uh, voorbeeldfunctie hebben... met uh, onder andere het paneldeurbeleid dat hier in leven is geroepen. Ik denk dat er zat ondernemers zijn die er heel goed mee omgaan. Maar ongetwijfeld zullen er ook dingen minder goed gaan in Rotterdam. Mm. Uh, en die worden denk ik wat meer uitgelicht dan de zaken die, uh, die wel goed gaan. Ja, Heb je nou de indruk dat als mensen geweigerd worden op gronden van... nou, dit, dit zit niet goed, dit, dat ze dan meteen aan de deur al zeggen van... jij bent aan het discrimineren en ik ga je werk van maken? Nou, dat gebeurt natuurlijk. Uh, maar uh, er zijn, hè, we hebben een aantal ondernemers in Rotterdam, onder andere Fred Diaz van Hollywood die uh, hier uh, goede maatregelen voor uh, genomen heeft... om uh, die discussies te voorkomen. Ja. He, door middel van een spreekuur uh, gedurende de weken na... waarin mensen okay. hun verhaal mogen komen vertellen. Ja. Uh, maar het gebeurt natuurlijk wel. En uh, ja, uh, daar hebben we allemaal mee te maken. Ja. Nee, goed. Mijn, mijn uitgangspunt is dat jullie als horecaondernemers... helemaal niet willen discrimineren. En sterker nog, meisjes komen volgens mij gewoon binnen. Dus het lijkt me ook raar om te zeggen dat het om ras gaat. Of herkomst. Maar dat je wel kijkt naar een soort balans in je tent. Niet niet de boel, uh, uh, de boel moet gezellig blijven. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Um... Nou, het, het uitgangspunt is vooral dat je natuurlijk... Uh, je hebt ook te maken met bepaalde verantwoordelijkheden als ondernemer. Dus hè, als mensen een bepaald gedrag vertonen... of je het idee hebt dat ze bepaalde middelen of dranken te veel gebruikt hebben... dan moet je ze kunnen weigeren. Ja. Uh, want als er bijvoorbeeld wat in je zaak gebeurt... dan ben je als ondernemer natuurlijk redelijk vogelvrij. Ja. Uh, bedoel, ik kan morgen uh, een albertijn inlopen in plafond schieten... en een is twee uur later weer over, uh, open... Maar doe ik dit in een horecabedrijf, dan gaat het horecabedrijf voor drie of zes maanden of langer gaat het dicht. Zo is het. Dus ja, je, je bent wel voor je eigen brood uh, aan het vechten. Daarom... Uh, en dan moet je over de keuzes kunnen maken. Ja. Robert, ik wou het hierbij laten, want er komen veel mensen binnen. Ik kan je wel zeggen, Robert Willems, dat er veel oneens bij zit? Dus dit programma wordt vooral ook uh, geluisterd door mensen die er niet zo'n uh, goede ervaring mee hebben, blijkbaar. Um, dankjewel, Robert Willems, orka-ondernemer in Rotterdam. Richard twittert op basis van kleur en of uiterlijke kenmerken selecteren is simpelweg discriminatie. Een mens behandelen als statistiek is eng. En Paul Reus zegt mij: portiers zijn van nature selectief. Heel vroeger was al duidelijk dat meisjes vaak wel en jongens vaak niet naar binnen konden. Deurbeleid, horeca is geen discriminatie, zeg ik, maar gezondheid. Verstand. Ik ga eens kijken wie er, wie er mij van repliek gaan dienen. heer Develin uit Rotterdam. Goedenavond, Joost. Dag. Dag. Ja, ik ben het oneens met je stelling. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook jammer vind dat je Rita Verdonk spreektijd hebt gegeven. Want zij heeft juist aangegeven, eigenlijk aangedragen, dat het, dat het wel een stigmatiserende zak is. Want zij geeft aan, er moeten niet te veel mensen van dezelfde soort binnen zijn. Maar, ja. maar wat is dezelfde soort? We zijn allemaal één. Ik ben zelf van Surinaamse afkomst. Ik ben netjes gekleed. Ik werk ja. meer dan 40 uur per week. Ik heb gewoon mijn HBO gedaan. Als ik dan in mijn overheb aan de deur kom... wordt er gezegd, ja, uh, u bent geen vaste gast... of u wordt geweigerd puur op basis van mijn huidskleur. Ja, maar dat... Ben ik niet gezellig? Nee, maar... ben ik niet goed. ik denk dat het meer gaat de... om gedrag, hoor, daarbij. Dacht ik dat ze nee, maar... bedoelde dan de soort. Maar ik, dat, dat, dat, dat moeten we haar vragen. Ik denk wel dat als je bijvoorbeeld allemaal gasten ziet... met, met uh, misschien kale kopjes, dat je ook denkt, van, daar gaan we er ook geen uh, 40 van binnen laten. Snap je? Ben je er nog, Devlin? Nee, dat is jammer. Want... En, dat, en oh dat is eigenlijk de grootste frustratie, ja. dat we op, eigenlijk aan de voorkant al uh, een halt worden toegeroepen. En dat, ja. wat je dan daarmee uitlokt, is dat jongeren vaak, allochtonen jongeren vaak, zich op voorhand gaan gedragen naar het mm. beeld wat al van tevoren over hun wordt heen gegaan. Ja, gaat. Dus nou gaan we het paard gehoord. weer... Ja, nee, dat is, nee, dat nee, is de nee, kip nee, en het ei verhaal, vind ik. ik. Nee, natuurlijk. Maar dat is toch de realiteit? Dat, nee, dat vind ik helemaal niet. Want de realiteit is dat ik door schade en schande wijs geworden portiers nee, ja, maar dat, selectief worden. Maar, maar, maar, maar dat heeft niks te maken met uh, alochtonen of oudertoonen. Nederlands, uh, ik bedoel, ik uh, ben ook een uh, aanhanger van Feyenoord. Als ik zie wat er voor gasten, uh, blanke uh, Rotterdammers met mij op het vak staan... zou ik ook s'avonds niet meer in één tegen willen staan. Dus daar is daar niks mee te maken. Nee, maar definitely, dat klopt. Dat ma maar ik ben ook geweigerd, hoor, aan de deur in mijn studententijd. En dan was het ook van, ja, waarom word ik hier geweigerd? En het voelt absoluut, om het eerlijk te zeggen, niet lekker. En dan, ga, ga nee. ik, dan kan ik ook zeggen, ja, maar nou word ik gediscrimineerd... en omdat ik zussen me zo en ik kom uit Harderwijk... of weet ik veel wat de reden. Dat, dat, dat ja. is zover gezocht. Hey. Eens, maar, maar waarom waar ik dat zeg, de nadruk wordt toch meer, meer, meer gelegd op het feit dat autochtone jongeren. En daar behoor ik zelf, tot die groep behoor nee, ik zelf Nee, snap ik, ook. snap ik dat je dat, dat zegt. Die toch, dat, die, dat die toch meer worden geweigerd en die, dat die toch meer worden achtergesteld ja. uh, ten aanzien van autochtone jongeren. En wat het dus, dus in de hand werkt, is dat je dus op een gegeven moment, nou, ik, ik zelf niet, ik moet je eerlijk zeggen, ik maak het nauwelijks mee. Ik vind dat het zeker te maken heeft met de manier hoe je je opstelt. Kom je ja. agressief en opgevocht aan, kleed je je gewoon netjes, uh, ja, hè, gedraag je ook gewoon normaal in de rij. Je hoeft niet altijd te schreeuwen, te duwen nee. en, uh, en, en dergelijke. Oké. Okay. Kom ook gewoon heel makkelijk binnen en is Rotterdam ook tolerant. Maar ja. ik vind wel dat, uh, je dat je niet kan ontkennen dat uh, allochtonen, jo vaak jongens, vaak worden geweigerd. En uh, dat dat in de hand wekt omdat ze weten dat ze worden geweigerd en omdat ze ook... Dat zelfs ze om, ook agressief zijn en dat, dat versterkt elkaar. Oké okay, Devlin. Dat, ja, dat ja, dankjewel. Het is een de betoog wat mij betreft. U kunt nog net meedoen. 0811 21. Deurbeleid Horeca is, is geen discriminatie, zeg ik. Uh, avondspits praat hierover met u. En er komen genoeg lijnen nog binnen. Rachid, bijvoorbeeld uit Utrecht. Goedenavond. Dag ja, Rachid. Hi. Um, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik ben het niet eens met de stelling. En uh, de reden waarom ik niet, het niet eens ben met de stelling... is omdat we uh, gewoon moeten kijken naar het cijfers... Als we gaan kijken naar de cijfers, dan blijkt al heel snel dat allochtonen, dat buitenlands jongeren over het algemeen vaker worden gediscrimineerd um, uh, in vergelijking met autochtonen. Mag ik één vraag, de... Rachid? Hoe verklaar jij dat autochtone meisjes zonder problemen overal binnenkomen? Uh, waarschijnlijk omdat ze niet te boek staan als zijn de raddraaiers. Nou, hebben we daar niet een probleem dan te pakken bij Den Horens? Uh, niet, nee, zeer zeker niet, omdat je niet op basis van uh, afkomst of op basis van je overkomen een besluit kunt nemen of iemand een raddraaier is of niet. Ben ik als echte ja. jonge jongeman een raddraaier? Nee, maar daar geldt voor dat, jij... je, dat je inderdaad misschien, en dat is wat ik ook zei, dat er dus fouten worden gemaakt, dat de goede onder de slechte lijden, dat is inderdaad dan, het punt. Uitstekend, daar raak je de kern van het probleem, ja. de inschattingsfouten die ja. worden gemaakt, ja. Die worden te vaak gemaakt. Ja, maar ze Prec willen geen risico dat nemen, dat meest, begrijp jij ook. En dat is het meest bezwaarlijke. Maar het punt is: het moment dat je niet bereid bent om risico's te nemen en bereid bent om inschattingsfouten te maken, ja. dan zorg je er uiteindelijk voor dat je een tweedeling creëert in de maatschappij. Jij heb, daar heb jij een punt. Daar heb jij, een punt. daar heb jij een punt reisite. Het tegenovergestelde zegt alleen: jongens, moet ik dan het risico nemen dat mijn, mijn tent uh, leeg gaat lopen of dat er klappen gaan vallen, weet ik veel wat. Er de, de ontstaat gedoe. Dat is de angst. Nou, het punt is, het moment dat we niet op die manier te werk gaan, want ik ga niet generaliseren, ik ga zeker niet zeggen dat de uitsmijters in Rotterdam alle racisten zijn, wat ik alleen probeer te onderschrijven is dat het moment dat we gaan kijken naar de cijfers, dat het te vaak voorkomt dat allochtone jongeren worden geweigerd. Jongens, nou, Rachid, dat is waar, dat zeggen ze althans, dat ze zich zo voelen en dat ze zich voelen. we zijn er bijna door, je hebt nog tien seconden, Rachid. Oké, okay, die 10 seconden zou ik graag willen opvullen. En dat is het volgende. Ik heb een keer meegemaakt in een stad dat mij gewoon verbaal is medegedeeld. Vanin ik mag van mijn baas geen Marokkanen binnenlaten. Oké, okay, punt Regie. dat waren je tien seconden. Want wij moeten eruit. Het was mooi om met uh, u allen gesproken te hebben... en u kunt het debat verder voortzetten op Twitter.com... en dan met hashtag eens en hashtag oneens kunt u uw mening uh, kenbaar maken. Rokus zegt nog eens, logisch, feit is dat er groepen zijn... waarmee het regelmatig misgaat en daar zit gewoon niemand op te wachten. Dat is zijn realiteit. We gaan eruit. Straks op deze zender gaat mijn verder. Over vis, geloof ik. Lekker. Volg ons op twitter.com slash avondspitswnl of gewoon ed erdmans. Dan, dan ziet u mij zondag is om op WNL weer terug op televisie. Eva Jinek ontvangt dan Annette van der Zeil, breinprofessor Margriet Sikshokkorn en econoom en oud staatssecretaris Rick van der Ploeg. Goed weekend, wat mij betreft. En gaarne tot maandagavond, half zeven, bij avondspits. Tot dan. Dan kom je tot twee dingen. Two things. ik heb eigenlijk maar twee dingen.